10 uur. De Radio 1 sportzomer. Willemijn Veenhoven en Felix Meurders. Goedemorgen. Spanje zorgde voor nieuwe onrust op de beurzen. En bij de had ook nieuwe geld nodig van Europa. En we gaan het hebben over het nut van een Michelinster voor basisscholen. Is dat nou wel of niet een goed idee? Maar eerst het NOS nieuws.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 Een advies willen van hoe zit het nou precies? Wat zijn de risico's? Wat moet ik doen? Dat is eigenlijk een vorm van zorg die soms ontbreekt. Een derde van de tandartsen en assistenten maakt jaarlijks zo'n prikincident mee. De onderzoekers adviseren dan ook om veiligere technieken te gebruiken om incidenten te voorkomen. In Hongkong komt het openbare leven weer langzaam op gang... nadat de stad de afgelopen uren werd getroffen door een orkaan, Vicente. Meer dan 100 mensen zijn door het natuurgeweld gewond geraakt. Vicente was met snelheden van meer dan 140 km per uur... de zwaarste orkaan in Hongkong in jaren. Honderden bomen zijn ontworteld, een stukken puin vlogen door de straten. Vanwege de harde wind waren scholen, vliegvelden en havens dicht. Nu de orkaan voorbij is getrokken, kan de schade worden opgemaakt. En ook de beurs gaat weer open.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 Strandfiles op de A12 Utrecht richting Den Haag. 2 kilometer tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld. En zeker in Zeeland op de A58 Begen op Zomer richting Vlissingen... staat 8 kilometer file tussen Rilland en de Vlakentunnel. Dan op de A76 Knoop het Kerensheide. Daar is een vrachtwagen geweest die, die verloren container moet worden opgeruimd. Daarom kan het verkeer niet naar Eindhoven nog naar Maastricht op de A76. En daarom staat er tussen de Belgische grens en Knoop Kerensheide 2 kilometer file. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Is de economie van Spanje nog te redden? En zo ja, hoe dan? We vragen het zo meteen aan rabobank analist Tim Leghiersen. En wat moet een school in vredesnaam met een Michelinster? Eerst gaat Willemijn met de trein naar Zwolle. De verbouwing en uitbreiding van het treinstation Zwolle zorgt voor de komende weken voor problemen voor treinreizigers. Sinds 2010 zijn er al werkzaamheden bezig, maar vanmorgen is het dan gestart met een titanenklus, zoals ProRail het noemt. De uitbreiding van het station is nodig voor de aansluiting op de Hanselijn die in aanbouw is. Allard Meijers, projectmanager ProRail in Zwolle, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat, gaat er, wat gaat er veranderen aan het station in Zwolle? Nou, we doen met name twee dingen. We gaan een nieuw perron bouwen en dat hebben we nodig voor de komst van de Hanselijn. En we bouwen een uh, hele nieuwe perrontunnel om het toenemend aantal reizigers te kunnen opvangen. En dat noemen jullie zelf een titanenklus. en dat zal wel uh, heel erg veel overlast veroorzaken, vermoed ik zo. Nou, in ieder geval is er uh, wel wat overlast voor de omgeving, maar met name de reizigers gaan het merken. De komende dagen kunnen we het werk doen uh, zonder dat er uh, treinen hoeven uit te vallen. Dat zijn wel kortere treinen. Maar het weekend uh, ligt de trein een keer helemaal plat in Zonne. En dat is het weekend daarna ook nog een keer zo. Ook aan de telefoon, uh, Corine Koetsier van NS. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, het ligt dus af en toe wel even plat. Um, jeetje, u bereidt zich vast nu alweer voor op zeurende treinreizigers. Nou, wat we in ieder geval geprobeerd hebben is om alle treinreizigers die normaal op de trajecten reizen van tevoren goed op de hoogte te stellen. Het voordeel is dat we in de hoogzomer de werkzaamheden zijn, we gelukkig wat minder reizigers hebben. En we hopen dat de meeste mensen op de hoogte zijn van de werkzaamheden. En zet u dan ook extra bussen in bijvoorbeeld? Ja hoor, we gaan op het moment dat ergens geen treinen meer rijden, zetten we altijd bussen in. Dus dat is komend weekend zo, dat is volgend weekend zo en dat is ook in de tussenliggende periode. En als het allemaal klaar is, dat is wanneer? Uh, nou, we, we, tot, en met vrijdag, uh, tot en met zondag 5 augustus is deze periode. En dan in de herfst hebben we nog een aantal uh, buitendienststellingen. En dan rijden er uiteindelijk ook meer treinen van en naar Zwolle, is de bedoeling? Ja, dat sowieso ook, ja. En wanneer gaat uh, de lijn van start? 9 december. 9 december, dan moet het allemaal klaar zijn. En wat ja. nog wel even leuk is om te melden, meneer Meijers, uh, dat mensen ja. ook kunnen meekijken hè, via de webcam. Ja, we hebben op het station een hele mooie loper gebouwd voor de werkzaamheden. Die is al anderhalf jaar in gebruik. En op de trappen daarvan richt een tribune in. Want er is echt een staaltje vakmanschap wat we kunnen laten zien. Een pitalen klus, maar het is eigenlijk ook wel een beetje een open -hart operatie. Volgende week worden de dekken ingereden die het dak gaan zijn vormen van de nieuwe tunnel. En dat is echt mooi om te zien. maar ook de En wat zijn dat? Dekken? Dekken, ja, de betondekken. Dus dat is eigenlijk het dak van de nieuwe tunnel. Dat zijn vier enorme betonplaten. Van uh, tot uh, 1400 ton. En die worden met van die uh, ja, wagens met heel veel wieltjes worden ze ingereden op hun plek uh, gebracht. En is een soort tribune waar je als reiziger of wie dan ook kan gaan zitten kijken? Ja, precies. En uh, we zorgen oh. voor uh, een comfortabel zit met kussentjes en uh, voor uh, wat eten en drinken. En we hopen dat het mooi weer blijft overal. En zeg maar een beetje omgoedmakertje voor de mislukte sportzomer tot nu toe. Uh, nou ja, dat is denk ik meer aan ja, jullie, maar wat wij graag willen laten zien is het vakmanschap en wat er komt kijken bij zo'n enorme stationsverbouwing. Uh, uh, maar ook om daarmee uh, ja, wat uitleg te geven en begrip voor uh, de overlast. Uh, uiteindelijk wordt het een heel mooi station. En ook te volgen op www.zwollesport.nl Ja, via onze webcam kan mij de werkzaamheden. Oh, nou, zo top. modern tegenwoordig, niet te geloven. Ga je kijken Felix? Ik uh, niet, ja. nee. Oh. Ja, hoog op te kijken waarom iemand niet aankomt. Maar oh, dan denk ik, oh, je zal wel op Zwolle staan. Zal die tribune zitten Hallo, ze zwaaien even? Ja. <laughs> ja. Goed, nee, nee, nee, maar misschien kan ik er nog even iets over zeggen. Ja. dus daarvoor hebben we echt strak geregeld. daar heeft mevrouw Kutsier al iets over gezegd. Tuurlijk, allemaal goed geregeld. Nee, geen enkel ja. probleem. Uh, alleen wat buitendienststellingen. Dat heet dan gewoon dat er geen treinen rijden. Ja, dat klopt ja. inderdaad. Ja, oké. Okay. Ja. En misschien is het nog even goed om te vermelden dat uh, alle bustijden en vertrektijden van de bus gewoon op www.ns staan, gewoon bij de reisplanner. Dus als mensen van tevoren toch op reis uh, gaan, dat ze even van tevoren op ns.nl uh, kijken. Dan kunnen ze precies zien uh, waar ze op de bus moeten stappen, waar ze weer uit moeten stappen. Ja, maar dat is gewoon uh, de, zoals het normaal wordt te gaan, toch? Ja, dat goed. klopt inderdaad. En in december dan moet het allemaal af zijn. Ja. Ik dank u hartelijk, Allard Meijers en uh, Cor Corinne Koetsier, dank. Ik zou maar zeggen dat <laughs> fraction, too much friction. Tim Finn. I'm Shut up, we get to There's a fraction too 83. Tim Finn. Fraction too much friction. Spanje breekt opnieuw een record. En dan gaat het deze keer niet om een sportprestatie... maar om de rente op staatsleningen die een nieuwe recordhoogte heeft bereikt. Namelijk 7,55 procent. Maar de Spaanse economie heeft geen geld van Europa of van het IMF nodig. Dat zei althans Louis de Guindels. Hij is minister van Financiën. Hier zit econoom Tim Legiers. Hij is analist bij de Rabobank. Meneer Legiers, goedemorgen. goedemorgen. Voor de niet-economen onder ons... wat wordt er bedoeld met de rente op staatsleningen? Ja, dat is, uh, uh, als je geld wilt lenen als overheid of als groot bedrijf... dan ga je niet naar de bank voor een lening... maar dan geef je een staatsobligatie uit. Uh, en dat is verhandelbaar. Dus uh, op het ene moment kunt u het geld aan Spanje uitlenen... maar als u die obligatie aan mij verkoopt... dan leen ik het geld ineens aan Spanje uit. Nou, dat is een markt waarin wij die leningen aan Spanje... met elkaar kunnen verhandelen, net wie je hem wil hebben... Uh, en hoe meer daarvoor betaald wordt, hoe, duurder ik, hè, het ho hoe hoger het bedrag uh, uh, uh, wat ik aan u geef, hoe lager de rente is. Dus dat... En op het moment dat ik twijfel aan de kredietwaardigheid van Spanje, dus ik ben bang dat dat geld misschien helemaal niet terugbetaald wordt, want ik heb het geld uitgeleend aan Spanje, ja. dan vraag ik daarvoor een hogere rentevergoeding. Want ik wil gecompenseerd worden voor dat risico. Dus van Duitsland weet ik zeker dat ik het geld terugkrijg. En op dit moment, als ik voor twee jaar aan Duitsland geld uitleen, dan geef ik daar nog wat geld bij. Want die rente is negatief, gek genoeg. Dat is echt heel bijzonder. En in Spanje zeg ik, nou, dat weet ik allemaal niet helemaal zeker. Dus ik vraag een rente van 7,5 procent. En dan krijg ik ieder jaar 7,5 procent rente uitgekeerd over dat geleende. bedrag. En als ik dan ooit mijn geld terugkrijg, dan heb ik ook nog flink wat verdiend aan de rente. Ja, dan heeft u een hele hoge rente gehad als u het uiteindelijk terugkrijgt, ja. En leent elk, uh, elk land geld? Doen ze dat allemaal? Uh, ja, alle overheden ter wereld lenen wel geld uit. Ook de overheden die het eigenlijk niet echt nodig hebben. Zoals bijvoorbeeld Noorwegen, omdat die enorme hoeveelheden... reserves vanuit de olieopbrengsten hebben. Uh, of andere oliestaten, die, die kiezen er toch vaak voor... om dan toch maar wat schuld uit te geven. En de belangrijke reden daarvoor is, is dat tot voor kort... Alle overheidsschuld als risicovrij werd gezien. En het is handig voor beleggers om in ieder geval een, een volledige risicovrije of zo, zo risicoloos mogelijke belegging te hebben om daarmee te handelen. Dan heb je in ieder geval een soort van eikpunt in: als je gaat beleggen en je wil geen risico, dan kun je een staatsobligatie nemen. En hoog is de hoogste rente op de staatsobligaties hier in Nederland? Die is nu iets van 1,5 uh, tot 1,6 procent. In Duitsland dus. He? Dat, het, het, men ziet het hier als slechter dan in Duitsland in het algemeen? Nee, nou, dat gaat dan de om, om de 10 jaar rente. Daar kijken ja. we naar. En wij hebben inderdaad een hogere 10 ja. jaar rente dan Duitsland. En dat is dan echt niet zozeer omdat ze ons minder vinden dan Duitsland. Nou, nou, maar wel, vooral omdat Duitsland de belangrijkste veilige haven is. Zo noemen we dat dan. Ja, dus en minder ook, vinden ze het hier. Nou, er zit nog iets anders bij. Uh, Duitsland is veel groter dan Nederland. Heeft dus ook een veel grotere voorraad van ja. dat verhandelbare schuldpapier. En omdat het dus makkelijker is, omdat er altijd veel meer kopers en verkopers zijn... om, als je het wil verkopen, het te kwijt te kunnen aan iemand... want er is altijd wel iemand... geldt dat Duitsland daarbij nog een extra rentevoordeel heeft ten opzichte van Nederland. En nu is die rente in Spanje opgelopen naar 7,55 procent. Hoe desastreus is dat? Ja, dat is op de korte termijn niet heel erg... als ze maar toegang hebben tot de financiële markt. Want ze kunnen dus wel nog dat geld lenen tegen die hoge rentes. En dat geld is meestal nodig om bestaande schulden af te lossen. Uh, je moet, omdat je nog geen overschot op je begroting hebt... en je hebt geld nodig om je begrotingstekort te kunnen financieren... om je uitkering en je ambtenarenlonen te kunnen betalen... Ja. Uh, Uiteindelijk heb je al een heleboel schuld uitgegeven in de afgelopen jaren. Dat geldt allemaal nog tegen de oude rentes van toen. Dus het gaat alleen om de nieuwe schuld die je dit jaar uit moet geven en volgend jaar. Daarvoor geldt die hoge rente. Dus langzaam zie je dat over de totale staatsschuld, die ook nog eens een keertje toeneemt, je wel steeds meer rente ga moet gaan betalen. En als je meer rente moet gaan betalen en je wil je begrotingstekort niet toelaten nemen, dan zul je dus op andere posten, andere uitgavenposten, moeten gaan snijden. Dus als dit zo doorzet, moet Spanje steeds meer gaan bezuinigen om krijgen te zorgen dat ze die rente kunnen betalen zonder dat de begroting kort toeneemt. Uh, en ja, als je steeds meer moet gaan bezuinigen... dan Komt zie je, je wat spiraal dus, natuurlijk. He. Dan precies. wordt het op een gegeven moment van kwaad tot heel, heel veel erger. Ja, dus dit is wel even vol te houden, maar niet heel erg lang. 7,55% ergens. Ja, er wordt altijd aangenomen dat, dat, dat het 8% is wel het maximale wat je mag hebben. 9% en is het wel voorbij, of is dat onzin? Nou, We hebben al heel veel magische grenzen gehad. 6% ja. is ook al een tijdje een magische grens geweest. Uiteindelijk geldt dat voor zo'n land, als dit te lang duurt... dat land zelf zal zeggen, Nou, als we, als we dit op deze manier volhouden... Uh, dan moeten we zoveel gaan bezuinigen. Dan komen we dus in zo'n neerwaartse spiraal. Dat willen we, op, willen we voorkomen. En dan zullen ze op enig moment steun aan gaan vragen vanuit Europa. Om te zorgen dat die rentes eh, ingeperkt worden. Maar, maar jij zegt van ja, de, de, de, op een gegeven moment. Maar hebben we het dan over twee weken of over een jaar? Nou, dat is heel moeilijk. Dat is echt. Uh, wat, ja, we hebben, ik heb toen bij Portugal gezegd uh, in die tijd. Uh, binnen een paar maanden. En toen had ik toevallig gelijk. Ik kan nu ook wel weer binnen een, bepaal, een paar maanden zeggen. Maar dat is heel moeilijk in te schatten. Je durft het niet meer te zeggen. Annelise <laughs> moet je niet geloven. Hè? Als je daar aandelen op inkoopt. Wat ik je had doe, één maar... keer gelijk. Nou ja, kijk, wat, wat in ieder geval belangrijk is. Is Spanje heeft al heel veel van de, van de financieringsbehoeften. Dus wat ze dit jaar allemaal op moeten halen in de financiële markt... dat hebben ze al gedaan. Dus ze zijn daar heel actief in geweest in de eerste helft van het jaar... toen het nog tegen wat lagere rentes ging. Dus op zich hebben ze voorlopig nog voldoende geld om hun ambtenaren te betalen, om de uitkering te betalen... en om de aflopende schulden af te betalen. Dat is eigenlijk het belangrijkste, want je wilt niet in wanbetaling raken. Uh, en op dit moment kunnen ze dus nog gewoon uh, zichzelf financieren. Het is echt een keuze van het land uh, om op enig moment te zeggen... dit gaat toch te ver. Uh, uh, en uh, wat natuurlijk ook kan ontstaan, is dat als de rente zo lang hoog blijft... dan wordt het een zichzelf versterkende spiraal... of een zichzelf bewaarmakende voorspelling, Dat uh, nee. beleggers zeggen: Ja, dit wordt alleen maar erger. Dus die verkopen nog meer van die staatsobligaties, waardoor rente steeds verder stijgt. En maar in ieder geval in twee regio's erop. is het erger aan het worden. Moerstia en Valencia die hebben aangeklopt uh, bij de centrale overheid om hulp, om geld. Ja, de regio's daar zie je van, die zitten eigenlijk in dezelfde problemen als de centrale overheid. Waar wij vaak naar kijken als het om die 7,5% gaat. Dat is schuld uitgegeven door de centrale overheid in Madrid. Uh, dus de uh, regio's die hebben zelf ook schulden. En een deel daarvan hebben ze bij de banken geleend, een ander deel geven ze ook op de internationale kapitaalmarkt uit in de vorm van obligaties. En je ziet dat de regio's, net zoals de Spaanse staat... steeds meer moeite hebben en meer moeite dan de centrale overheid... in feite om nog uh, schuldpapier uit te kunnen geven. Ja, komen er komen misschien nog vijf rentes. regio's bij, schrijft de krant LPI's. Ja, dus die regio's die kloppen nu aan bij de overheid. En die heeft twee weken geleden uh, dit ook al aanzien komen. En die heeft daar een fonds voor opgezet van 18 miljard euro. Waarbij nu de Spaanse centrale overheid, dus de regio's, helpt. En tegelijkertijd helpt de, ja, Europa als geheel, Spanje dus. Op dit moment met zijn banken en straks misschien nog wat meer. Dus het is vestzak, broekzak en het is een broekzak, vestzak. Het gaat maar door. Ja. Alle geld wordt doorgeschoven. Hoe komt het dat die regio's het zo slecht doen? Nou, die regio's die, uh, hebben heel veel moeite gehad met het op orde brengen van een begroting... toen de recessie begon in 2008-2009. Toen vielen de inkomsten terug en de uitgaven terugbrengen... dat bleek in eerste instantie moeilijk mede ook omdat er een verkiezing aan zat te komen in mei vorig jaar... En tot die tijd ga je natuurlijk geen vervelende dingen doen. En je ziet dat eigenlijk pas sinds halverwege vorig jaar... die regio's serieus werk hebben gemaakt... van het terugdringen van hun begrotingstekorten. Maar vorig jaar waren het de regionale overheden... die vrijwel exclusief verantwoordelijk waren... voor de begrotingsoverschrijding... de overschrijding van het tekort in Spanje die we gezien hebben. Nou, Dat hebben beleggers gezien. En die worden dan dus uh, ja, wantrouwend. Die denken, we weten niet of de regio's de boel wel op orde krijgen. En nu hebben we in het eerste kwartaal wel gezien... dat die regio's actief bezig zijn en ook succesvol in de terugdringen van die tekorten. Uh, maar dat, dat is in feite al te laat, omdat beleggers het vertrouwen al verloren zijn. En en ze de, minister echt... van de, de Spaanse minister van Financiën zegt, nou, die Spaanse economie is volledig gered, we hoeven geen hulp, geen geld. Nee, nou ja, dat, dat kennen we ook. Hè. We bedelen episode ja. Ierland en uh, Portugal heb ik ook op de voet gevolgd in die tijd. En het is heel normaal om uh, als, uh, als overheid eerst een tijd vol te houden dat die hulp echt niet nodig is. Dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat die hulp uiteindelijk niet toch komt. Hij moet het wel roepen, want anders dan stort onmiddellijk alles in. En ja, het, verliest iedereen het vertrouwen. Het was eigenlijk nog bijzonderder dat Spanje er in de zomer... Richting, richting het onderhandelen van dat hulppakket voor de banken ervoor gekozen heeft... om juist heel erg aan te geven dat ze het niet zelf konden. Dat was eigenlijk meer de uitzondering op de regel die je ziet. Het Toen heeft Spanje met die 40 heel bewust gezegd, we kunnen het niet zelf. En we, we hebben hulp nodig, doe iets. Om te proberen zoveel mogelijk druk op de andere overheden te zetten... om met een plan te komen om die banken te redden. Nu zit Spanje eigenlijk weer in het klassieke patroon... waarin ze zeggen, nee, we gaan het zelf redden. Ze doen overigens ook echt heel veel. Daar moet je echt je petje voor afnemen. Maar het is niet genoeg, uh, want de beleggers hebben er op dit moment toch geen vertrouwen in. Mag ik met u reizen nog even naar Griekenland? Want vandaag uh, vertrekt een delegatie van de Europese Centrale Bank... ook een delegatie van het Internationale Monetaire Fonds... en de Europese Commissie naar Athene. En die gaan even kijken hoe die Grieken de begroting op orde hebben kunnen krijgen. Nou, dat hebben ze niet. Ze lopen achter. Dat is al lang bekend. Dus wat wordt er besloten, denkt u? Ja, wat in ieder geval afgesproken gaat worden is... hoe ze dan zoveel mogelijk weer op de rails zullen gaan moeten krijgen. Uitstel, uitstel, uitstel. Ja, in Griekenland hebben we nu gezien dat... Uh, dat, dat uiteindelijk die overheid het steeds niet op orde krijgen. En dat is een groot contrast met Ierland en Portugal... waar die overheden iedere keer als het IMF en de Europese Centrale Bank... en de Europese Commissie langskomen, het wel op orde is. En ze wel op schema zitten. En in Griekenland uh, lukt dat niet. Hè. En dan hebben ze natuurlijk ook een tijdje geen regering gehad. Uh, dus het lijkt erop dat uh, uh, er nu toch weer uitstel gevonden zou worden. Of, uh, en dat lekt er dan nu uit... In, het kan nog steeds zo zijn dat het IMF toch op enig moment zegt... en Europa, uh, het gaat niet lukken, jullie doen niet genoeg... Dat hoeft dan helemaal niet meteen te betekenen dat zo'n land uit de euro gaat. Maar dan zul je weer moeten gaan praten over verdere schuldherstructurering bijvoorbeeld. He, we hebben als een, het IMF zegt altijd, we helpen alleen als we zien dat de schuld uiteindelijk op termijn houdbaar kan zijn. Als we dat niet zien, dan mogen wij niet helpen. Dus Iets wat nog zou kunnen gebeuren is, behalve dat je zegt... nou, Griekenland gaat door en vindt weer nieuwe bezuinigingen... is zeggen, we gaan de schuld nog een stukje herstructureren. Maar ik las vandaag in de krant dat de bondskanselier van Duitsland... Die, die zegt al hardop, ja, ik weet niet of, of Griekenland het gaat redden. Ziet echt heel somber in. Ja, nee, maar dit is ook helemaal niet iets wat nog echt een grote boel is op dit moment. En het zou ook niet raar zijn. Je ziet in Griekenland dat het eigenlijk te moeilijk is op dit moment om met de huidige economie, maar ook met de politieke situatie die zich ontwikkeld heeft waarbij er een tijdje geen overheid is geweest, en toen er nog een overheid was, dat als die overheid uh, maatregelen invoerde, dat het vaak nog bleef hangen in de bureaucratie. Dat was nog iets. Dat je, mm. he, wij keken dan toch. Oh, dat is goed nieuws. Want het is wel al lang goedgekeurd door de politiek. Dus dat gaat de goede kant op. Maar dan worden de maatregelen voorts niet uitgevoerd. Of er worden niet voldoende maatregelen uh, uh, voorbereid door de bureaucratie. Het probleem is nog steeds dat we niet zeker weten wat de gevolgen zijn. En het, het tragische is dan toch dat Portugal en Ierland buitengewoon hard aan het werk zijn binnen zo'n hulppakket en Spanje en Italië zelf. Uh, en dat het dan toch zo kan zijn dat als Griekenland... hoe anders Griekenland ook is, en dat blijf ik volhouden... Uh, dat Griekenland heel erg anders is. Dat als Griekenland op enig moment verder in wanbetaling raakt... of toch uit de euro gaat, dat dat voor beleggers toch weer zal betekenen... hé, hey, dit kan dus toch. En dan gaan, we toch, gaan we toch weer anders naar die andere landen gekeken. En in ieder geval in eerste instantie zou je dan weer heel veel druk... Op die rente zien en zullen die verder oplopen? We hebben het maar een paar dagen maar die beleggers. Die hebben een hele hete zomer. Hartelijk dank, econoom Tim Le van de Rabobank. Graag Dit is de Radio 1 Sportzomer met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. <tie>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 It's wonderful to be Ali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 Nou, dat moet doorgaan voor een zomerhitje, lijkt mij. Miss Molly Me van Saint-Tropez, of andersom. Miss Molly and Me door Saint-Tropez, <laughs> of andersom. We komen er nog op terug. De komende weken is de Oranje zoop te horen... vanaf het recreatiepark de Wilgeplas in Een Vaste gast Brian die verluif, verblijft daar met zijn vrouw Brenda... het hele seizoen in de caravan. En met lekker weer, dan vaart hij met zijn elektrische bootje... door de kreekjes op het park. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Ik neem je mee. Ik neem je mee. E, e, e, e. De Oranje zo. Hoi. Is het niet koud of het water? Nee, lekker water. Hoi. Ja, zo zie je dus iedereen groet wel elkaar. Het voelt als vakantie, maar er moet natuurlijk toch ook wel eventjes gewerkt worden tussendoor. Ja, maar wij rijden gaan heen en weer naar ons werk. Dus van hieruit gaan wij gewoon lekker naar Almere terug. En s'avonds komen we terug hier. Je kan haast niet geloven dat mensen die misschien vijf kilometer hier vandaan wonen, eigenlijk in een normaal huis, dat ze gewoon hier in een kerving gaan zitten of in een huisje. Brian komt pas sinds zeven jaar op het park, maar zijn vrouw Brenda, die lekker op een loungebank ligt, die vrijwel op de halve tuin in beslag neemt, komt er al meer dan een kwart eeuw. Bermuda's, slippers, zwemmen, varen... Een beetje vissen, het warme weer heeft zijn voordelen, maar ook nadelen. Want de insecten, ja, die genieten er ook van. En dat is voor Brenda even niet prettig. Zeker omdat ze rustig een boekje wilt lezen, van de zon wil genieten... En een rozeetje wil drinken. Nee, ik lach en ik denk, wat heb ik nou allemaal? Een heel nest is aan het uitvliegen. Ja, maar dat is een, eenmalig. Een nest vliegt altijd met uh, vliegende mieren. Die gaan maar één keer in, in, in een jaar. Ik zit hier 25 jaar. Ik ben hier gekomen omdat mijn ouders hier een huisje kochten. En mijn toenmalige partner die hield niet van kamperen. En uiteindelijk vond hij het ook zo leuk. Hebben we hier iets gekocht? Nou, dus al jaren geleden ben ik gescheiden. En toen deden mijn ouders dit weg en... Um, toen mochten wij er gebruik van maken voor een paar seizoenen, maar we zitten nog steeds. Duurman Ferry heeft zijn gehandicaptenzoon Pim op bezoek en die heeft dorst. Hey, hebben jullie nog bier? Uiteraard hebben we bier. Dat is altijd zo fijn, hè? Dat heb je thuis niet. Hier wel, hè? Je kan hier altijd bij elkaar uh, op de pof. Hoeveel biertjes wil je hebben? <laughs> eh, twee. Twee? Ja. Ik heb nog heel wat te goed, hoor, van ze. Dan durf ik ook te komen. <laughs> uh, dat valt best wel mee. Ik heb nog wel een boek voor mijn rijken, want daar belden ze over. Dus als je dat even mee wil nemen... Dus het is niet alleen de boeken, het is ook de wijn. En de bier. <laughs> Begraven schaamte. Wat, wat is dit nou weer van boek, joh? Is dat een vrouwenboek? Is dat een roman? Nou ja, daar komt er eigenlijk wel de tijd mee door. Twee minuutjes. Zijn ah. nou, ze wel koud. Ze zijn <laughs> Nou, Het is voor pinnen. hè? Ja, dat begrijp ik. Ik heb wat mijn Pim? zoon op visite. En die drinkt alleen maar Heineken. Nou, oké, okay, bedankt. Ga ik weer terug? Hier leen je wat bij elkaar en dan, uh, dan breng je weer wat. Maar meestal als je dan gebeld wordt van heb jij een biertje of een flesje wijn, blijf je hangen. Moet je weer terug voor de nieuwe fleswijk. Buurman Ferry is nog niet gevlogen of Brian en Brenda hebben besloten... om even bij hun op bezoek te gaan. Onderlinge gezelligheid staat hoog in het vaandel. Hoi, die Pim. Smaakt je, biertje, Pim. Hij gaat verzellen. Wat zeg je? Hij gaat verzellen? Hij gaat verzellen? Ja. Kan Gaan je ook zachter, Pim? Ja, nee, ik ga het voorzelligheid. Ik altijd. zie geen knopjes in de zin. Oh daar. Ik kan een ja. de plek? Ik zie eigenlijk, we hebben weer visite. Brian en Brenda, gezellig. Ik komt de bier terughalen. Ja, ja, precies. Ja, Mijn zoon zit in, een, in te huis. En die is, uh, nou, zoals je ziet, gehandicapt. En die komt om de zoveel tijd komt hier even. Het enige is, we hebben nog niks aangepast. Dus we moeten met z'n rolstoel en al hier erop tillen. Dus dat is wel lastig. Maar het gaat goed. En hij geniet hier ook. Maar hij slaapt hier dan niet. Hij wordt met de taxi gebracht en gehaald uit houdt houten. Maar het eten gaat weer weg. De deur staat altijd open. Maar... Er zijn soms ook wel eens momenten dat je misschien even geen zin hebt om een babbeltje te maken. Het is wel, wel zichtbaar, denk ik. En dan moet je dat ook kunnen zeggen. Van, nou, gezellig, even één drankje. Oh, ik heb het wel eens gehad. Voor mij was het nog verleden week, Marijk. Ja. Dat ging jij op de steiger zitten, even je voeten doen. Ik denk, oh, ik moet nu naar huis. Nou, dan loop je weg. Okay. <lacht> Als... Dat voelde ik aan. Ik denk ze wil nu rust. <laughs> nee, maar dat heb je niet zo snel. Niet zo... Je ziet elkaar ook niet allemaal. Hè? Als, je niet wil, als je niet wil, hoef je niemand hier te zien. Zeg maar. Dus dan zit je een beetje op je eigen plek. En dan duik je gewoon weg. Het is niet zo'n camping van, uh, met lage boompjes. En als je je deur open doet, zit je gelijk bij de buurt. Je hebt hier je privacy wel, als je wil. Het is hier uh, vaak wel een zoete inval. Hoor. Dus je moet veel uh, drankvoorraad hebben. Wijn en bier. En uh, nou, eten. Op de Wilgenplas ruik je de barbecues en zie je overal mensen gezellig bij elkaar zitten. En morgen in de Oranje Soop is er een feestavond. Het wordt een avondje jodelen. nee <tieden> Hij danst nooit. Hij gaat nu dansen. <tieden> Ik ga even vreemden. Hou geen mystiek als je een plank. De Oranje Soap vanaf Recreatiepark de Wilgelplas in Maarsen van Joos Kreugel. Half elf de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. ING gaat opnieuw in beroep tegen een herstructureringsplan voor de bank dat de Europese Commissie heeft opgelegd. Tijdens de kredietcrisis kreeg ING 10 miljard euro staatssteun, omdat het volgens Brussel tot concurrentievervalsing leidde, werden eisen aan ING gesteld. ING moest de bank- en verzekeringstak splitsen en de Westland-Utrechtbank en de Amerikaanse internetspaarbank ING direct verkopen.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 In Eindhoven Airport had gisteren een topdag. Er werden bijna 13.000 passagiers geteld en dat is een nieuw record. De directie van de luchthaven verwacht verder dat deze maand de beste maand uit de geschiedenis zal worden. De vakantiedrukte op de luchthaven is ongekend groot. Dit jaar kent Eindhoven Airport alleen maar positieve cijfers. In het eerste kwartaal steeg het aantal passagiers ook al met ruim 20 procent. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Het is mooi weer en dat lokt menig uh, automobilist naar de zee toe. En daarom staan er ook files op weg naar zee. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen Rilland en de Vlakentunnel 8 kilometer. Daarachteraan komt nog een file tussen Bergen-op-Zoom-Zuid. Een van 3 kilometer. Dan uh, op de A76 Belgische grens richting Geleen. Daar moet een container nog steeds uit de weg worden geruimd. Twee kilometer file tussen de Belgische grens en knooppunt Kerensheide. En een strandfiele op de N59 Hellegatsplein richting Zierikzee... tussen Knoop het en Oude Tongen, 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. U hoort zo meteen alles over nut en noodzaak van het toekennen van Michelinsterren... in het basis- en voortgezet onderwijs. En wat doet Prem de Kishun in vredesnaam op de 26e Twentse Rolstoel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 So stop, come a Ja, work, ik blijf ja. hier zitten, oké? Okay? Ja, blijf maar. Dan meet het je tussen ons in. Origineel van Jay and the Americans, Willy de Ville, come a little bit closer. ING gaat een beroep tegen het besluit van de Europese Commissie... dat de bank moet herstructureren... ING moet dan nog meer bedrijfsonderdelen afstoten en doorverkopen. De Europese Commissie heeft dat in mei nog een keer geëist. ING heeft daartegen geprotesteerd en de Nederlandse Bank heeft eigenlijk hetzelfde gedaan. ING moest in ruil voor de staatssteun die de bank in 2008 kreeg... allerlei bedrijfsonderdelen verkopen en de bank- en verzekeringsactiviteiten splitsen. Economie redacteur André Meijnermaas aangeschoven. André, goedemorgen. De, goedemorgen. De IRG gift die, die, die, die moet niet op, hè? Gaat maar door. Ja, het is ook natuurlijk een dure grap voor IRG om zo te zeggen. Ze hebben natuurlijk heel veel maatregelen opgelegd gekregen uh, waar ze ongeveer druk mee aan de slag zijn. Maar dat kost de bank natuurlijk het nodige. Hè? De bank moet gesplitst worden, de bank moet een hypotheekbank afstoten. Ze hebben inmiddels al de internetspaarbank in, uh, ING direct in de Verenigde Staten verkocht... voor een mooie som geld, 7 miljard. Ja. Maar zo'n bank is waar, zeg maar, daar zijn allemaal stukjes afgeknipt. Dat doet zeer, uh, dat kost mensen. Uh, het kost ook kladdisi, het kost ook omzet, uh, Gaan ze maar door. Dus de bank heeft een hoge prijs moeten betalen... voor de steun die zij vier jaar geleden hebben aangevraagd. En daar zijn ze in hun ogen dan terecht tegen in, uh, in beroep gegaan. En ze zijn nu in beroep gegaan, waarom hebben ze zo lang gewacht? Nou ja, ze hebben eigenlijk vanaf het moment dat die maatregelen door Brussel werden opgelegd. Uh, waarvan IEG al vanaf het begin heeft gezegd. waarom wij, worden wij zo zwaar aangepakt? Waarom moeten wij van alles doen? Terwijl ja. andere banken die ook geholpen worden in België, en Engeland. Uh, veel minder zwaar aangepakt. Ze hebben dus vanaf het begin af aan uh, aangedaan wat gevraagd werd. Maar ook gezegd: uh, we tekenen hier wel tegen een uh, beroep aan. Nou, dus in maart, jongstleden, heeft het Europees Hof van Justitie eigenlijk IEG een beetje in het gelijk gesteld. en gezegd: ja, Jullie zijn wel heel erg onevenredig zwaar aangepakt. Maar daarvan heeft de Europese Commissie weer gezegd: van ja, dat kan wel zo zijn, maar het is volledig Regels. We hebben niks raars gedaan of apart uh, gedaan. Uh, en wij blijven vasthouden aan die opgelegde herstructureringsmaatregelen. En daarvan heeft ING dus gezegd: nou, we gaan opnieuw in beroep tegen uh, die, dat besluit van de Europese Commissie. Maar dat hadden ze eerder kunnen doen natuurlijk als in beroep gaan. Hè? Want... ze heel tijd. Ze hebben ook voortdurend in, in dialoog geweest met, met, met, met Brussel en te kennen gegeven dat zij in die akkoord waren. En het heeft ook het ministerie van Financiën eigenlijk ING gesteund. En in de Nederlandse Bank heeft ING daarin gesteund. Uh, men vond het eigenlijk. Uh, niet ver van Brussel om ING zo zwaar en hard aan te pakken. Maar waarom is ING dan nou zo hard aangepakt, vergeleken met die andere banken? Ja, nou, dat, dat is natuurlijk de vraag die op tafel ligt en waarvan ING heel graag wil weten uh, waarom wij wel en anderen uh, veel minder. Uh, en dat is eigenlijk feite de, de inzet van de hele discussie met Brussel uh, en met het Europees Hof. Uh, maar jij, jij weet het ook niet waarom dat zo nee, is? Nee, nou ja, je, je stelt met elkaar vast dat zij, A, uh, ze hebben veel staatssteun gekregen, 10 miljard uh, euro. Bovendien heeft de Nederlandse staat voor een belangrijk deel garant gaan staan voor een, uh, een zwaar belaste besmette hypotheekportefeuille in de Verenigde Staten. Dus er uh, was een hoop te steunen, maar kijk naar andere ban banken in België en Verenigd Koninkrijk, die hebben ook miljarden steun en, en, en hulp gekregen. En blijkbaar was dat voor de Europese Commissie geen reden om daar bijkomende aanvullende maatregelen te eisen. En nu moeten ze saneren, ze moeten structureren, herstructureren heet dat in moderne Nederlands, ja. dus ze moeten de onderdelen gaan verkopen ja. en krijgen ze dat wel verkocht allemaal? Nou ja, ze, ze, ze moesten zich opsplitsen. Dat hebben ze heel braaf gedaan, want ze hebben gezegd: we kunnen niet wachten met opsplitsen. totdat wij misschien een keer, ooit een keer gelijk gaan krijgen in, in Brussel of bij het Hof. Dus dat hebben ze allemaal voortvarend gedaan. Ze zijn dus ook opgesplitst. He, in, in de klapschaats aan de, aan de uh, Ring Zuid, he, de, aan de Zuidas, dat hoofdgebouw van de ING, dat is nu het hoofdkantoor van de ING Verzekeringen geworden. Terwijl de ING Bank uh, afgesplitst is van de groep en uh, in, in, in Amsterdam Zuidoost zit. Dus dat is allemaal gebeurd. Per januari is het allemaal formeel uh, geregeld. Ze hebben ING Direct Bank in de Verenigde Staten verkocht voor 7 miljard. Dat is allemaal geregeld. Westland, uh, Utrecht Bank, hypotheekbank krijgen ze maar niet verkocht. Want wie wil een bank nu een dit soort tijden kopen? Zeker met zo'n inzakkende huizenmarkt. Ja, dus dat dan is kan een je, beetje problematisch. Dan krijg je dat wel eisen door de Europese Commissie, maar als je het niet verkocht krijgt? Nou, dat is ook een van de argumenten die uh, ING op tafel legt. Uh, jullie vragen van ons wel heel veel. En is het wel redelijk om dat van ons te vergen in deze tijden? Heeft dat beroep, heeft dat kans van slagen? Nou, ja, je zou denken met dat oordeel van het Hof van Justitie in de hand... zou je iedereen nog een kans willen geven. Ze zijn ook in dialoog weer, in gesprek. Want het vaak wordt zo'n gevecht dan, of een gevecht zo'n onderhandeling... op twee fronten gevoerd. Je doet het juridisch, dat moet je ook, formeel. Uh, en aan de andere kant praat je ook met elkaar. En ze zijn ook nu weer in gesprek met de Europese Commissie... om te kijken of ze misschien samen tot een soort onderhandelingsresultaat kunnen komen. Dan is dan, die rechtszaak is dan niet meer nodig. Maar dan heb je in ieder geval gedaan wat je moest doen. En dan maar hopen dat je met elkaar eruit komt... Het is natuurlijk een spel, André Meijnenma. De Radio 1 Sportzomerbus. Prem Radikisjoen, die zit erop op die Sportzomerbus. En hij is, als het goed is, in het Twente Delden bij de 26e Twentse Rolstoel Vierdaagse. En Prem, jij zit lekker in een rolstoel in het zonnetje? Nee, ik sta hier bij de... Het is dus echt een prachtig gezicht, Willemijn en Felix. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Er staat hier, dus ze is helemaal relaxed. Ze gaan beginnen met de 30 kilometer. Ga even kijken, waarom doet u de 30 kilometer? Omdat de 50 en de 70 gewoon te ver is. En de 15, ja, vind ik eigenlijk net te kort. Dus ja, daarom de 30. Hoe heet u? Germa Timmer. Hoe oud bent u? Ik ben 40 jaar. U, nou, ik ben 50, u ziet er een stuk jonger uit dan ik. Maar u bent zo'n gezonde jonge meid en dan te lui om die 50 te doen. Ja, nou, dat komt omdat ik de rest van het jaar gewoon te lui ben en het gewoon niet ga halen. De hoeveelste keer is het dat u meedoet? Dit is de derde keer dat ik meedoe. Kan je me uitleggen wat de charme hiervan is? Um, als je meedoet is het een soort virus die je te pakken krijgt. En het is echt besmettelijk en je wil gewoon ieder jaar weer, want je wil dit gewoon weer meemaken. Nou Felix, als jij haar zal zien, strakke zonnebril, strak petje. Uh, even kijken, uh, dag, wie ben jij? Ik ben Nienke Timmer. Hoe oud ben je? Ik ben 14 jaar. De hoeveelste keer doe je mee? De derde keer. De derde en, keer. En, en ja, ik ben even verbaasd, want dat zeggen dat, dat je op je ellenstaal meedeed. Ja. En hoeveel kilometer heb je de voorgaande jaren gedaan? De dertig. Dus je doet al drie keer de dertig kilometer? Ja. Nou, dat zou iemand als Felix Meuders zeggen, jonge dame, waarom niet de vijftig nu? Ja, het is nu een beetje slecht <laughs> weer geweest om te gaan trainen, dus uh, vandaar de dertig. Ja, Felix, ik weet dat je zo'n jonge dame aan de lur verstrekt. Ik heb iemand die voor de 26e keer deelneemt. Hier is ze. Uh, sorry hoor. Goedemorgen, juffrouw. Eén goedemorgen. Hoe heet u? Vera. Vera. Je, doet, je vader kwam naar me toe en die zegt... ze doet voor de 26e keer mee. Klopt, helemaal. En uh, de eerste keer, hoeveel kilometer reed je toen? Uh, volgens mij de 30. En in, al die 26 jaar altijd de 30 gereden? Nee. De 30 heb ik gereden en de 50. En nu weer terug naar de 30. Omdat de, 30 toch een beetje, of de 50 toch een beetje te zwaar werd. Ja, en kijk, wat kost zo een, een, een... Is dit een speciale uh, uh, rolstoel om mee te kunnen reizen? Dit is meer een uh, stoel voor uh, ja, langere afstanden... en uh, voor, om naar het werk te gaan, boodschappen te doen... op, op bezoek te gaan, gewoon eigenlijk voor alles... Okay, je begon dus met 12 mensen 26 jaar geleden. En nu start er bij de Felix. Let op, vanochtend ja. starten er bij de 50 kilometer. Ik schat een stuk of 40, 50 mensen. En nu zijn er 88 deelnemers. De start is uitgesteld omdat er steeds meer mensen komen. Wat, wat maakt dit zo populair? Ja, wat maakt het zo populair? Uh, de Nijmeegse Vierdaagse daar uh, mochten wij niet aan meedoen. Maar nu wel, ja. wordt gezegd. En uh, dit is gewoon veel leuker. Maar... Dit is veel gezelliger. Maar wat maakt het er gezelliger? Uh, wat gezelliger maakt, uh, je bent onder elkaar, je, je, je, je, ja, gewoon de sfeer, laat ja. ik het zo zeggen. Oké, okay, nou heel veel plezier, gefeliciteerd. Vera uh, Saskia Ros. je bent uh, de voorzitter uh, van dit hele clubpie. Krijgen ze dan, uh, kregen mensen die de 26e keer mee een speciaal kruisje of zo? De mensen krijgen, om de vijf jaar ze een speciaal kruisje. En dan de jaren ertussendoor kom, krijgen ze als het ware een nummer wat je dan weer op dat speltje kunt uh, spelden. Ja. Dus wat uiteindelijk hebben ze, ze hebben dan straks vijf, vijf kruisjes met, met een lintje. Op die lintjes zitten vijf nummers. En zo heeft ze er dan vijf al helemaal vol. Hmm. En dan krijgt ze straks uh, het 26e nummer als ze hem uitrijdt. We wilden live op Radio in de start doen. U zal klaarstaan met me. maar waarom, waarom kunnen we het niet live doen? Nou, er zijn vanochtend nog een aantal mensen die zich uh, in willen laten schrijven. Daar zijn ze nu nog mee bezig. Dus uh, ik denk dat de start met een minuut of vijf uh, plaats kan gaan ja, vinden. Ja, ze zeggen altijd dat die zwarten te laat zijn. Maar dat is in ieder geval en, en iets heel bijzonders. Want ik ga iets doen wat u niet leuk vindt. U bent vandaag jarig. Ja. ja. zullen we allemaal zingen op Radio 1 voor Saskia? Lang zal ze leven! Lang zal ze leven! Lang zal ze leven in de mond! Kijk Felix, dat krijg je nou als je voorzitter bent. Wat een uh, machtig nee. mooi geluid is dat vanuit Twente. Dankjewel. Alsjeblieft, gefeliciteerd. Hebt u dat speciaal zo, ge... zo gepland? Wat zei je Felix? Iedereen feliciteert. Ik zeg gefeliciteerd. Wat was het als, hebt u speciaal gepland? Ja, namens Felix en Willemijn en heel Sports Radio 1 uh, gefeliciteerd. Dank je wel. Hebt u het gepland om de start? U gaat helemaal bloos op uw nee. verjaardag. Ja, ik vind het gek als zoveel mensen gaan zingen. Nee, we hebben elk jaar... De laatste volle week van juli is de week van de Vierdaagse. Dus dat toevallig mijn verjaardag daarin valt, dat kan ik ook niet aan doen. Oké, okay, ik ga nu naar de start. Weet je wat? We doen het startschot van vanochtend. 10 uur Felix. En niet vergeten vanavond om 10 uur te kijken naar Nederland in. Je kunt er niet meenemen. Maar Paul maak het startschot van vanochtend. Yeah. Nee. Prem Redkesjon. Later vandaag hoor je hem uh, nog een keer. Tot vrijdag konden basisscholen en middelbare scholen zich aanmelden voor de Michelinster in het onderwijs. Dat idee komt van onderwijsminister Van Bijsterveld... die goed presterende scholen het predicaat excellente school wil geven. Nou, die scholen krijgen dat niet zomaar. Een benoemde jury die zal kijken of de school aan de vastgestelde criteria voldoet. Fons van Wieringen, oud-voorzitter van de Onderwijsraad, die is voorzitter van die jury. Goedemorgen, meneer van Wieringen. Uh, goedemorgen. Hoeveel aanmeldingen heeft u binnengekregen? 164, 107 vanuit het basisonderwijs en 57 vanuit het voortgezet onderwijs. En de scholen kunnen zich daar zelf voor aanmelden, voordat die ja, excellente scholen, school maar ook aangemeld ja. worden? Ja, scholen melden zichzelf aan. En een aantal hebben we vanuit de... Uh, uh, Vanuit de inspectie voorgedragen gekregen. Die hebben gevraagd of zij zich willen aanmelden. Ja. En er zijn ook een aantal scholen die zichzelf gewoon aangemeld hebben. En dan gaat u straks langs als uh, jurylid. En stel je voor, een school krijgt inderdaad het predicaat Excellente School. Dan is het net zoals bij een Michelin Ster, mag je een bordje op de deur hangen. Wij zijn een hele goede school. Ja, je krijgt een, een, een predicaat Excellente School 2012. En dat is, uh, het zegt dus dat je in 2012 een excellente school was. Je kan dat ook weer herhalen in 2013 enzovoort. Mm. Nou, nou um, gaat u natuurlijk straks die scholen beoordelen? Waar gaat u vooral op letten als juryvoorzitter? Nou, we kijken naar een paar dingen. We kijken naar de resultaten uh, op de kernvakken, Nederlands, uh, Engels, Wiskunde, Talen, Nederlands is het basisonderwijs. Maar ook de vakken eromheen, uh, aardrijkskunde, geschiedenis enzovoort. Mm -hmm. Maar een school kan ook nog. Verder gaan in zijn resultaten en zeggen wij vinden bijvoorbeeld sociale vaardigheden of burgerschap heel belangrijk. Dus dat is dan ook een punt van, uh, van prestaties. Daarop kan je ook een, een excellente school worden. Ja, daar, kan je Als... ook, daar kun je heel goed in zijn en dat moet je dan kunnen aantonen dat je daar heel goed in bent. We kijken verder naar de omstandigheden waarin een school werkt. Want de ene school heeft het makkelijker dan een andere school. Die kan makkelijker een goed resultaat halen dan een andere. Hoe bedoelt u, omstandigheden? Nou, de, de, het soort leerlingen wat je hebt. Als je hele goede leerlingen binnen hebt, kun je natuurlijk makkelijker een hoog resultaat halen... dan dat je hele lastige leerlingen of leerlingen die moeilijk leren binnenhaalt. Maar kan je ook als school, um, je bent een hele slecht presterende school... kan je dan, als je het toch heel goed doet en hele goede leerlingen afleveren... toch het predicaat excellente school krijgen? Nou... De, je moet wel uh, op de basisvakken in ieder geval een, bo een goed resultaat hebben. Ja. Maar je, je wil ook iets van de inspanningen die een school zelf levert uh, laten zien. Dus maar de, het kan dus dat je in een achterstandswijk een school hebt die het ja, eerst zelfs ja. slecht deed en die nou, enorm verbeterd is. Ja, en... maar, ja, je kan in een achterstandswijk heel wel een excellente school hebben. Okay. Ja. In de studio, en ook omgekeerd, ook dus ja. een categoriaal gymnasium uh, die van zichzelf misschien vindt dat ze heel goed zijn, hoeft dat niet per se te zijn. Want die leerlingen zijn sowieso al goed. Dus de school moet dan wel kunnen aantonen... dat ze echt iets heel substantieels bijdraagt bij, bij dit type leerlingen. Anders zijn ze geen excellente school. Ze zijn ja, alleen maar ja. een goede school. Dan zijn ze goed, maar niet excellent, ja. ja. In de studio hier Jaap Dronkers, onderwijssocioloog... aan de Universiteit van Maastricht. Um, meneer Dronkers, goedemorgen. U heeft uh, meneer van Wieringen aangehoord. Vindt u het een, een mooi plan, zo'n Michelin-ster? Uh, ja, maar niet zoals het uitgevoerd wordt. Het, uh, het is te vergelijken met een... Uh, de Franse president die uh, Franse restaurants gaat beoordelen... in plaats van een, uh, een bandenbedrijf zoals de Michelinster is. Ten tweede uh, ja, vind ik sowieso een uh, vergelijking... een bandenbedrijf dat restaurants gaat beoordelen, maar ja, dit terzijde. Nee, maar nee hoor, dat is helemaal geen rare vergelijking. Want die, dat bandenbedrijf deed dat als service voor zijn klanten... en niet de Franse overheid. Ten tweede moeten bij, bij de Michelinster... een uh, restaurant zich niet aanmelden... en krijgt, krijgen ze vervolgens een aangekondigd bezoek. Nee, ze krijgen... Onbekend bezoek, op een onbekend moment. Ja. En ze kunnen niet kiezen. Dus laten we zeggen, het idee dat er excellente scholen bestaan... Eh, is goed. Dat laten trouwlijsten... waar ik zelf in, sinds 1997 aan werk... doet dat elk jaar, uit, trouwlijstje met beste scholen. En, en Elsevier hm. ook. Maar de vraag is, moet de overheid dat door de overheid benoemde commissie... Ja, want die jury, daar zitten door de, door de overheid benoemde mensen in... en u zegt dat dat is een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt. Dat zou anders moeten. Dat zou absoluut anders moeten. En okay. dat gebeurt in het geval van Michelin sterren Gebeurt dat ook zo. Wie moet er dan in? Uh, dat moet dus in feite niet door de overheid gebeuren. De overheid heeft tot taak het minimumniveau te garanderen... en daar laat ze nog steeds steken in vallen. Maar ik heb die jury bekeken. Er zitten heel veel mensen uh, die enorme onderwijservaring... Hebben ja, erin. Maar, maar dat wordt een, een, een, een compromis van het type zoals je dat ook bij het, bij in, in, het, in de vensters op scholen ziet. Dat is een, een, een andere meting van kwaliteit van scholen. Maar zou u leraren Alles... erin willen bijvoorbeeld oh, meer ja, en, ik... en ouders? Ja, maar... maar... Die moeten niet door de overheid benoemd worden. Een tweede groot probleem is... de heer Van Wieringen heeft een aantal criteria genoemd. Niemand weet hoe je die bij elkaar moet optellen. Burgerschap kent helemaal geen inhoudelijke criteria. Kent alleen maar procedurecriteria. criteria. Is gemengd zwemmen een teken van uh, burgerschap? In een aantal typen scholen wel. In een aantal, aantal scholen niet. En want je kan dus onder, onder andere niet alleen op die, op die vakken rekenen enzovoort uh, daarop excellent presteren, maar ook op burgerschap. Hoe moet ik dat trouwens voor me zien? Is dat je dan als leerling het Wilhelmus uit je hoofd kent? Is uh, dat excellent nou, burgerschap? Uh, uh, daar is in dus in Nederland helemaal geen omschrijving van. Nog dat van het kennen van het Wilhelmus, nog hoe je met elkaar omgaat, nog. Uh, jongens en meisjes of de hoeveelheid homo-haat hm. op je school. Dat is wel een beetje een, een lastig uh, een probleem dit, uh, meneer Van Wieringen. Ik bent de juryvoorzitter. Het is natuurlijk heel moeilijk te, me te schappen, zoiets als burgerschap. Kijk, de, in de eerste plaats, de jury uh, bevat mensen die een brede ervaring in het onderwijs hebben. En die, die opereert zelfstandig. Uh, de jury die bepaalt, laten we zeggen, welke scholen uh, in aanmerking komen voor dat medicaat. En het is ondenkbaar dat de minister zelf gaat zeggen. Nou, ik ben het daar niet mee eens. Ik had het anders gedacht. Dus dat, dat gaat niet gebeuren. Nee, maar uh, laten we uh, zeggen, dat is het punt ook helemaal niet. Dat de minister dat gaat doen. U, bent een, u, bent, u zit een commissie voor die door de overheid benoemd is. En die. Uh, alleen maar scholen gaat inspecteren die zichzelf aangemeld hebben. Dat ja, is maar, absoluut in, in strijd met elke vergelijking met de Michelinster. Ja. Nou, maar neem eens een ander voorbeeld. In Duitsland heb je heb ook het Deutsche Schulprijs. Ja, maar, en, en, en, maar in Duitsland en, is en, juist en, dat, het foute voorbeeld... want daar hebben zelfs scholen en, verboden met, zich met elkaar te vergelijken. Dan mag je zelfs geen deelstaten met elkaar vergelijken. Ja, en vergelijken. Daar wordt die prijs door particulieren. Dat is gewoon ja. een groot bedrijf, Bosch, die dat subsidieert. Ja, nou, net als Michelin. Dan, dan denk ik dat de overheid dat beter kan doen... en dan wel op afstand van de overheid het laat uitvoeren. Nou, en zo, doen we dus. zo groot is die afstand niet. Alle brieven en communicatie worden door OC&W gebeurd. Dus die afstand valt nogal bitter tegen. En bovendien, eh, dat is niet de taak van de overheid. De overheid moet niet zeggen wat onze burgerschap... wat de beste burgerschapsinvulling is... of niet de beste burgerschapsinvulling. Nee, maar kijk, je, je kan dat, kijk de overheid heeft in ieder geval de taak om de APK niveau te garanderen ja, in het onderwijs. Maar, maar, maar dat, dat is in het basisonderwijs, is 5% van onze scholen is zwak tot zeer zwak. 95% weet... is voldoende. Voor die 95% zegt dat weinig. Daarbinnen moet je ook een zeker verschil kunnen aanbrengen. Dat verschil wordt ook aangebracht, alleen de, de, de eerste taak van de overheid, en in feite is deze Michelin uh, sterrenuitreikerij een, een vorm van duiken, de eerste taak van de overheid is te zorgen dat die 5% slechte scholen niet bestaat. En, en, en dan maar waarom, niet Hoe alleen... bedoelt u duiken? Het is een beetje een afleidingsmanoeuvre oh, voor de slechte scholen? Een afleidingsmanoeuvre van het feit dat er nog steeds slechte scholen bestaan. En, niet, en dan niet de makkelijke slechte scholen zoals in de Mythische maar, maar die lijsten blijven er ook gewoon bestaan. Van, ja, met lijsten die die van slechte scholen. Procent, daar wordt hard aan gewerkt. Daar Omschraken. wordt hard aan gewerkt. Maar, maar, maar er zijn en in het onderwijs en in het lager onderwijs... genoeg scholen die jaar in jaar uit zwak blijven. En waar je van hm. moet zeggen, als overheid... u voldoet niet aan uw grond, grondwettelijke verplichting. Overigens, meneer Van Wieringen, wat, wat heeft een school eigenlijk... aan uh, zo'n bordje naast de deur? Nou, het is in de eerste plaats een vorm van erkenning. Als je goed bent, of heel goed, dan is het aantrekkelijk... dat anderen dat op een gegeven moment ook weten. Dat er een zekere erkenning plaatsvindt. Maar is het, trekt het ook leerlingen aan? Nou ja, dat kan. Het kan een concurrentievoordeel zijn, zeker. Het kan ook andere scholen op een goed spoor zetten van waarom zijn zij wel excellent, althans erkent excellent en wij niet. Ik kan er een wat, beetje opjutten. Wat, wat, doen, wat doen zij beter? En het kan ook het debat in Nederland, dat is wat de heer Dronkers ook aangeeft. Kijk, we praten nu eigenlijk heel vaak over scholen in de media die het slecht doen. Het is ook heel aantrekkelijk dat je een aantal scholen kunt aanwijzen... Zeg nou, die zijn heel goed. Ja, maar op het moment dat... dat dat gebeurt... en dat gebeurt al veel langer dan de overheid dat doet... in Trouw en Elsevier staan alle scholen op achterste benen... want zij zijn plotseling... Eh, want deze criteria zijn we niet mee eens. Ja? En, dat, eh, en in feite door alle criteria in een grote pot te gooien... en die aan, aan zelf aangemelde scholen laten beoordelen... maak je daar... Maak je dat niet helderder en, en uh, verdoezel je dat H Had u zelf misschien graag in de jury gezeten? Nee, gelukkig niet. Nee, dat niet? Nee. <laughs> nee. Ik vind, ik vind dat, dat dit niet de eerste taak van de overheid nee, is om om kwaliteit te uh, uh, garanderen. Meneer Van Wieringen zit wel in de jury en die gaat uh, per september geloof ik die scholen langs. Hè? Ja, we, gaan, uh, we laten ze eerst een pre presentatie geven voor de jury. En, voor de en daarna gaan we de scholen bezoeken en we verzamelen verder alle gegevens die die we over die scholen kunnen vinden, dus ook inspectiegegevens. Dus je krijgt toch een breed uh, geheel waar... Van ja. manieren waarop hij de scholen ja, beoordeelt. Ja. Nou, meneer, meneer Van Wieringen die houdt het bij de michelin tussen aanhalingstekens. Nee, want en het is geen echte en, en, Nee, het is, want... geen, het is een predicaat excellente school. Nee, en Jaap Dronkers, geen... u heeft in ieder geval <laughs> te maken met de trouwlijsten. Dat wil ik dan ook nog even noemen. Op beide manieren bent u bezig met de kwaliteit van scholen. Ik dank u, want we moeten weer verder. Jaap Dronkers en Fonds van Wieringen. Ga even naar een strandwacht, want ook dit jaar wordt er weer een stijging van een aantal zoekgeraakte kinderen op het strand verwacht. Aan de telefoon Linde Jalsma, zij is woordvoerster van de KNRM, dat is de Koninklijke Nederlandse Renningsmiddag. Maatschappij, mevrouw Jasma, goedemorgen. Goedemorgen. Je zou denken, iedereen heeft zijn mobiele telefoon, je schrijft het nummer op de arm van je kind en het probleem is zo goed als opgelost. Dat is inderdaad uh, een van de redenen waarom we de preventieve actie hebben opgezet om polsbandjes uh, te verstrekken aan uh, ouders uh, en aan kinderen. Met daarop uh, inderdaad het telefoonnummer waarop uh, de ouders bereikbaar zijn op het moment dat een uh, kind vermist is. En hoeveel kinderen lopen er nu jaarlijks nog weg? Uh, nou, we hebben vorig jaar op drie waddeneilanden eilanden hebben in totaal uh, 18 vermiste kinderen gehad... die langer dan een uur zijn uh, weggeweest. Uh, dus dat zijn 18 gevallen waarbij je natuurlijk verontrustende ouders hebt gehad. En hoe ver uh, lopen ze dan gemiddeld weg? Of zijn die ouders dan een eindje om? Uh, nee, dat is in, de, in de eerste instantie is het zo dat het kind vaak, uh, vaak wegloopt. En uh, de ouders zijn, uh, zijn vaak sneller te vinden, of die komen zelf uh, alarm uh, bij de strandpost. En het gevaar is natuurlijk dat ze in zee lopen. Komt dat vaak voor? Uh, op het moment dat een ouder hier komt en uh, aangeeft van... Goh, waar heeft u het laatste uh, het kind gezien? En het antwoord daarop is uh, bij de waterlijn. Dan gaan bij ons uh, alle alarmbellen uh, rinkelen. Nou, gelukkig is dat uh, vorig jaar nog niet zo vaak voorgekomen. Uh, dit jaar hebben we één uh, uh, vermist kind uh, mogen terugvinden. Gelukkig niet, uh, niet in een zwin of in een mui, maar die was veilig uh, op het strand. Hoeveel mensen hebben jullie op de stranden? Uh, we hebben in totaal 80 lifeguards... die uh, gedurende de zomer actief zijn op de vier Friese Wat-eilanden... En die zijn verspreid over tien posten. Dus mensen die nu met een coast in de auto zitten op weg naar het strand... die moeten zorgen voor dat mobiele telefoonnummer... al of niet met een polsbandje. Beschikbaar gesteld door u. Exact. Eh, als we op weg zijn naar een van de waddeneilanden, dan kunnen ze ons daar zeker vinden. En tevens ook op uh, Wassenaar zijn de polsbandjes verstrekt. Uh, Hartelijk dank. Lindy Elsma van de KNRM... de Koninklijke Nederlandse Renningmaatschappij. Zo meteen nieuws. Goed zo. Ja. De Radio1 Sportzomer. Een vlees met tientallen woningen wordt ontruimd. Hoe erg is het? Kan ik weg of niet? Omdat er asbest is vrijgekomen. Negen weken lang. Het is Kevin, is Kevin. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avonds. De mix van nieuws en sport. Duizenden mensen kwamen naar het gemeentehuis van Aurora voor een avondwaken. We kunnen allemaal begrijpen wat het zou zijn. have iemand die we love taken from us in deze fashion. Ik denk dat er maar één favoriet is voor de Olympische Spelen: Mark Everdish. Tot en met 12 augustus, de Radio 1 Sportzomer. Op Radio 1 het nieuws van alle kanten. <treeks>